Vrouwen fluiten af, met Anna van Laarhoven en Cecil van der Grift. Ja, het is vandaag woensdag 27 juni. U luistert naar Vrouwen fluiten af van Omroep BNL. Het nachtprogramma voor iedereen die nog steeds wakker is. Vandaag staat het programma speciaal in het teken van vrouwen en het EK voetbal. Ja, in komend komende uur hoort u waarom vrouwen wel verstand hebben van buitenspel. Een live optreden van Woodstick. Het antwoord op de vraag of het nou beter is om wel of geen seks te hebben voor de wedstrijd. En u hoort onze eigen mode-expert Rick Bransen die u vertelt wat u wel en niet moet dragen tijdens dit EK. Ik ben Cecile van der Grift en naast mij in de studio zit Anne van Laarhoven. Ja, en vaak zijn het de, de mannen die het hardst in het stadion staan te schreeuwen. Maar vrouwelijk voetbalfanaat Wieke de Vries behoort tot de meest fanatieke voetbalsupporters uit ons land. Ja, ze reist alle landen af om geen voetbaltoernooi te missen. Vorige week keerde ze bedroefd terug uit Kharkov, waar ze werkte op de Oranje Camping. Als het goed is, hebben we haar aan de telefoon vanuit Zuid-Afrika. Wieke, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, inderdaad, uh, vanuit Johannesburg. Ja, ben je weer een beetje bijgekomen van de afgelopen week in Oekraïne? Nou, om heel eerlijk te zijn, uh, dreunt het nog wel een beetje na en uh, uh, ik, ik moet echt nog even bijkomen, ook omdat uh, zo'n toernooi gewoon heel uh, intens is, uh, zeker omdat ik er gewerkt heb. Uh, en uh, ja, langzamerhand begint het een beetje in te dalen, maar het resultaat van het team was bedroevend. Uh, ik moet wel zeggen dat de supporters uh, dat meer dan goed hebben gemaakt, want uh, dat zijn toch wel de winnaars van dit toernooi wat mij betreft. Ja, want je hebt dus op de Oranje Camping gewerkt, wat heb je daar precies gedaan? Um, ik ben persvoorlichter daar. En mm -hmm. wij hebben heel veel uh, media aandacht. Zowel vanuit de Nederlandse journalistiek, maar zeker ook vanuit het buitenland. Want die willen allemaal komen kijken hoe die Nederlanders dat al doen. En kamperen met z'n allen en een feestje bouwen. En, en, en uh, ja, dat concept is heel erg uniek. <laughs> en was je nou als enige vrouw op de oranje camping of uh, viel het mee? Uh, nou, of, ik kan je wel de percentages geven van de, van de gasten die we hebben gehad. Want dat was ongeveer 91% man. En uh, <lacht> dus 99% uh, vrouw. Dus dat is vrij weinig. Het is uh, wel zo dat we in de staf wel het aantal vrouwen hadden. Waarvan uh, nou ja, ik een grote voetbalfanaat ben. Uh, maar mijn andere collega projectmanager die al heel lang met dit project bezig is. Die ook tien jaar hun kaart van Ajax heeft gehad. Dus uh, met haar uh, kon ik mijn uh, verdriet delen. De ja. afgelopen uh, maanden zat je voor voetbal in Oekraïne. Nu ja. zit je weer in Zuid-Afrika. Gaat ja. je volgende voetbalproject daar ook starten? Uh, nee, de reden waarom ik nog in Zuid-Afrika zit is omdat ik uh, heel graag één WK nog mee wilde maken. Dus drieënhalf jaar geleden kregen we de kans om naar Zuid-Afrika te verhuizen. En ik heb hier inderdaad uh, in Kaapstad eigenlijk als persvoorlichter gewerkt. En dat was absoluut mijn, absolu mijn droombaan uh, die, uh, die, die, die, uh, ja, die ik daar heb gekregen. Um, ik kijk nu wel uit naar Brazilië. Dus uh, we gaan even verlaten Zuid-Afrika nu. Ik heb Oekraïne gedaan. En ik ben uh, stiekem al wel bezig om uh, iets rond te krijgen voor Brazilië. Ja, en je vertelde net over dat je als kind uh, al in uh, voetbalstadions uh, was. En um, jij bent nu een van de fanatiekste voetbalvrouwen in ons land. En het stadion is eigenlijk altijd omringd door schreeuwende mannen die heel enthousiast zijn. Waarom zijn er zo weinig fanatieke vrouwen eigenlijk? Ja, dat weet ik niet zozeer. Het is natuurlijk een mannensport van, van oudsher. Ik vind wel dat er een enorme kentering plaats heeft gevonden. Ook... Uh, in het betaalde voetbal in Nederland. Als je kijkt naar het aantal seizoenkaarthoudsters, die uh, is heel erg toegenomen. Dat heeft ook met de veiligheid in de stadions te maken. Mm. En ik heb zeker niet meer het gevoel dat de vrouwen alleen staan in de stadions. Uh, uh, bij, bijvoorbeeld bij AZ heb ik het voorrecht gehad om uh, de kidsclub daar uh, op te richten, de wagenhalzen en als je zag hoeveel meisjes daar lid van werden, dat was, uh, dat was bijna 30 procent. Dus dat geeft wel aan dat vanuit de onderkant af aan er steeds meer vrouwen naar het voetbal uh, gaan. En ja, ik maar, dat maar toch was er maar 9 procent ben. op de oranje camping dus. Ja, dat klopt. Maar, maar om naar Galkhoff te gaan, om echt het Nederlands Elftal te ondersteunen, dan ben je wel heel erg fanatiek. Nou, nog even tot slot, Wieke. Welk toernooi moeten we nou komend jaar echt niet missen? Ja, Brazilië. Ik bedoel, als er één voetbalgek land op deze wereld is, dan is het Brazilië. Die Brazilianen die, die staan dus nu al helemaal te stuiten over het feit dat dat over twee jaar daar gaat gebeuren. Oké, okay, dus als ze vrouwelijke luisteraars zijn, dan moeten ze naar Brazilië en fanatiek ja. meejuichen. Ja, wat mij betreft uh, nu een spaarpotje uh, beginnen. En uh, zorgen dat je erbij bent. En ook al kwalificeert Nederland zich niet. Uh, die Brazilianen zijn prachtige mannen. mannen. En uh, Portugal uh, <laughs> doet ook wel weer mee. En uh, uh, Italië vast ook wel, dus ook voor de vrouwen genoeg uh, schoons om naar te kijken. Oh, hartstikke goed. Wieke, ik wens je nog heel veel sterkte toe met het verwerken van het verlies van Nederland. Ik hoop ja. dat je er snel weer bovenop bent. En uh, <laughs> dankjewel, Wieke de Vries vanuit Zuid-Afrika. Dankjewel. Ja, nu hoort ze misschien al een beetje op de achtergrond. Bij ons in de studio zit veelzijdig artiest, vocalist en producer Woodstick. De zanger van Woodstick, Jermaine, groeide op in Amersfoort... waar hij zijn talent ontwikkelt bij rapformatie DAC. Hiermee behaalt hij heel veel succes, maar hij besluit in 2006 solo te gaan. Datzelfde jaar bracht hij dan ook zijn eerste album, Mijn Wereld, uit. Dit album wordt beloond met een Essent Award... Hierna werd het ineens een beetje stil rondom Woodstick. Maar gelukkig, vijf jaar later, is zijn tweede album uitgekomen. Woodstick, welkom. Hoi. Welkom. Eh. In uh, vijf jaar later heb je naar eigen zeggen geïnvesteerd in jezelf als artiest. Hoe is uh, Woodstick teruggekomen? Uh, nou ja, heel stilletjes. Lang zo'n langzame hand. Ik heb niet echt ik heb niet, niet vijf jaar stilgezeten. Ik heb natuurlijk wel gewoon mijn dingen gedaan. En diverse andere projecten gedaan. Maar ik heb Wat is het, je ding uh, gedaan? Nou ja, gewoon vooral heel, met heel veel vreugde muziek maken en uh, produceren. En uh, uh, dus dat, weet je wel. En, maar ook niet, niet onder de naam Woodstick, maar ook gewoon voor, gewoon voor mezelf. Gewoon, Jermaine maakt muziek thuis en dat kan voor iedereen zijn. Dus met name produceren voor andere mensen. Of uh, ja, uh, zijprojecten, weet je, daarin springen en dan meedoen. En uh, nou, uiteindelijk, uh, na vijf jaar, heb ik besloten om weer een eigen plaat te maken. Ja, want voor, mens, voor mensen die Woodstick niet kennen... hoe zou je je eigen muziek omschrijven? Nou, als ik het zou moeten omschrijven voor de mensen... eigenlijk de, de woorden van de mensen die het wel kennen... is meestal van hij is uh, ja, net, net iets anders dan de rest. Klinkt een beetje cliché, maar nou, een soort van... Uh, ja, het een beetje een frisse wind in uh, iets wat er eigenlijk altijd al is. En hij brengt het net even... een soort van, ja, hey, dat hebben we nog niet wat gehoord. Wat maakt jou dan zo anders? Nou, ik denk de basis van mijn muziek is vrij uh, popgericht... Alleen, ik, uh, ik speel eigenlijk met best wel veel andere uh, ja, elementen... van verschillende muziekstijlen, zoals hip-hop onder andere. Uh, of soul en uh, R&B. En wij streef je met je muziek? Nou, ik heb, niet echt, ik heb wel een streven dat ik vooral muziek blijf maken. En het groeiproces, dat gaat vanzelf, weet je wel. Dus je, je bent niet heel erg bewust met, uh, met het van... nou, nu moet het zo gaan klinken, omdat ik nu al zo lang muziek maak. En nu moet het zo gaan klinken. Het, het, het groeit gewoon. Het kan maar zo zijn dat ik over een jaar... Uh, dat de muziek wel ietsje veranderd is. En jouw album, waar gaat dat over? Vind uh, gaat uh, vooral uh, eigenlijk om, om dat groeiproces... Ja, dat is een soort van samengevat, zeg maar... de, de weg vinden naar wat, wat de plaat uiteindelijk is geworden. Want en ik daar denk... gaat je muziek ook over? Ja. Yeah, yeah. Ik heb wel een heel bijzonder nieuwtje gehoord, Jemeen. Oh, oké. Okay. Je wordt vader. Ja? Ja. <laughs> <laughs> ja, ik word uh, vader. Ik... Uh... We hebben toevallig, gisteren hebben de 20 weken echo gedaan. Gefeliciteerd. Dank je dus wel. Dus je weet nu of het een jongen of meisje is. Ja, klopt. Maar daar ga je natuurlijk niks over zeggen. Ja, ik heb... Uh, de, de, ja, <lacht> vrienden van me weten al wel wat het, uh, wat, nou, uh, wat het is. Nou, vertel. Maar ik heb eigenlijk mijn vriendin beloofd om, uh, om dat nog uh, voor te houden... zodat zij niet mensen naar haar toe krijgen van... hé, hey, ik heb gehoord dat het een is. Dan en... houden we dat nog even geheim. Ja, dat doe het voor maar haar. Maar is, nou, is dit vaderschap straks wel te combineren met je muziekcarrière? Muziek is wel een van de meeste... Uh, uh, ja, uh, flexibele uh, baan, missie die je kan hebben. Nou, het is hard werken toch in zo'n uh, muziekwereld? Ja, maar is, uh, mijn, ik werk vooral s'nachts eigenlijk, of ik in de late uurtjes, weet je wel. Ik kan heerlijk uitslapen tot half twee, hoor, als het moet. En dan begin ik gewoon om een uurtje of vier, maar dan ben ik bezig... Een uurtje of drie uur s'nachts en dan ga ik weer pitten. Maar als ik daar eventjes geen zin in heb, dan kan ik het ook twee, twee dagen stilleggen. Oké. Okay. Maar je wordt nu vader. Gaat het dan weer vijf jaar duren voordat er een nieuw album nee, komt? Hoor, of nee, blijf ik, je wel lekker bezig? St nou ja, sterker nog, ik heb gewoon het plan om uh, dit jaar nog te komen met, uh, met uh, op zijn minst een EP van 4A5 tracks. Oké. Okay. En je gaat voor ons een nummer zingen vandaag van je album. Ja. Welk nummer is het en waar gaat het over? Het uh, liedje heet Zij. Het gaat eigenlijk over. Uh, Iedereen heeft wel uh, een moment gehad dat, dat je iets wilt, dat je bij een, ja, een bepaalde persoon wilt zijn. En die persoon is daar zelf eigenlijk nog niet klaar voor. Dus om het heel zwart weer te zeggen, jij bent verliefd of jij, jij wilt bij die persoon zijn. En die persoon zegt van, nou ja, ik, heb, ik ben of niet verliefd op jou of ik ben helemaal niet bezig met dit soort dingen. Ik wil zelf uh, nog uh, groeien in, weet je wel. En uh, ik vind het vooral nu ook leuk om te doen, omdat ik dus nu ook vader word... En het is mij dus wel gelukt... om dat meisje wat ik zo graag altijd al bij me heb willen hebben... dat ik daar nu een kind van krijg, zeg maar. Dat klinkt wel echt heel romantisch. Ja, ik ben redelijk romantisch ingesteld af en toe. Hè. Je bent staat er helemaal klaar voor. Ja, klopt. Dus uh, ik zou zeggen, schuif aan. Sopje. Wij gaan luisteren naar uh, Woedstick met Zai. Ik heb geen idee. Ik zoek niets. Ik heb geen te staan. En ik zei. Ze lopen. Zij is zo oppassen. Je so, hoeft haar niet op te kopen. Maar voor doe ik puisten. Alleen voor haar. Blijf, blijf meteen. De rest van je leven aan mijn zij. En ze zei. Altijd en ik zei: voel, En ik zei: zij is zo op as. Zij ik nog niemand nodig. Zij hoeft geen jongen aan. Zij, zij kan zelf lopen. Zij ik zo op om te kopen, maar voor waar doe ik moeite. Alleen voor met het nummer zij. Straks komen ze nog even bij ons terug voor wel een heel speciaal nummer. Maar nu eerst onze mode-expert Rick. Ja, natuurlijk gaat het EK ook gepaard met het dragen van uitbundige oranje outfits. En het kan niet gek genoeg. Of toch wel? Massaal worden er door de modewerken oranje items ingekocht. En vrouwen gaan weer los op de bekende oranje jurkjes die ieder jaar aan populariteit winnen. Ja, maar zijn die oranje jurkjes niet zo 2011? Wij willen het weten en daarom zit bij ons in de studio Rick Bransen. Hij is fashion-expert in hart en nieren, heeft zijn eigen modeblog en werkt bij een van de grootste modeblogs modemerken ter wereld. Kortom, hij ademt mode. Rick, welkom. Dank jullie wel, dames. Rick, wat vind je van de oranje outfits uh, dit EK? Uh, ik moet zeggen, het gaat steeds beter. Het gaat voor Nederlandse, voor Nederlandse vrouwen de goede kant op. Steeds meer ijdel over het feit dat je ook mooi kunt zijn door aan je outfit. En ik moet zeggen, dat moet ook. Er wordt ook steeds meer mode... Uh, in de aandacht gebracht bij vrouwen. Mm -hmm. Er zijn ook steeds meer mogelijkheden. Dus... Wat voor mogelijkheden bedoel je dan? Nou, zoals er zijn meer, steeds meer goede jurkjes te verkrijgen. en goede accessoires om de outfit wat beter te maken. Dus er wordt zeker onder de aandacht gebracht. Wat? Maar door je dan op de Bavaria jurkjes? Uh, onder andere, er is natuurlijk hevige strijd onder deze jurkjes. Uh, ja, Old Jay Gulson had als eerste de aftrapper met Bavaria jurkje. Maar dit jaar was het Spijkers en Spijkers. Oké, okay, en wat kan echt nou niet meer? Wat kun je niet meer dragen? Ja, nogal wat items eigenlijk. Ik vind sowieso voor het elftal uh, witte sokken... dat vind ik echt niet meer kunnen. Want ik ben erg fan van hun zwarte pakje met oranje. Mm. En voor uh, de vrouwen dan? Nou, voor de vrouwen... Uh, ja, zeker zo'n afzichtelijk opblaaskroontje. Dat uh, hoef, zie, hoef ik niet meer te zien. En daarnaast die oversized oranje, oranje shirts... die eigenlijk van je vriend zijn. Dat zijn ook echt een nat dan. Die moeten we in de kast laten liggen. Die moet je zeker laten liggen. En die Bavaria jurkjes, zijn die niet gewoon uh, een beetje 2011? Ja, toch weten ze altijd daar een vernieuwde twist aan te geven. Dus uh, ja, met een hernieuw ontwerpje kun je toch wel een beetje de nieuwe vrouwen strikken, denk ik. Ja, maar die oude, die vond ik eigenlijk veel leuker dan de nieuwe die ze nu weggaven in de supermarkten. Nou, Old J had samen met uh, A.H. ook weer een, een jurkje in plaats van vorig jaar. Dus die uh, was hevig de strijd aan het voeren met Spijkers en Spijkers. En welke vond je mooie? Uh, dat is moeilijk om te zeggen. Die van Otje was op meerdere manieren te dragen. En die van Spijkers en Spijkers had toch wel een erg uniek ontwerp. En uh, zijn er ook nog specifieke trends voor mannen? Uh, voor mannen? Ja, weinig eigenlijk. Ik vind eigenlijk een goed shirt prima. Niet te veel poespas. Ik vind wel oranje sokken zijn een must. En dan bedoel ik korte broek met, uh, met een paar van die kekke sokjes erbij. Dat is wel erg leuk. Ik vind zelf ook een oranje strikje erg leuk, maar ik denk dat ik daar helaas weinig man mee kan strikken. Maar even terug naar de vrouwen. Wat doen we nou als de kleur oranje helemaal niet staat? Nou ja, combineer het met andere kleuren. Ik had een vriendin die oranje aan had en die had ook best wel een bleke huid. Het was best wel totaal misplaatst. Dus draag dan een wit shirtje met een print in het midden of combineer het met wat koele kleuren zoals blauw. Ja, of misschien gewoon in het rood-wit-blauw van onze Nederlandse vlag. Dat is ook zeker een goed alternatief, ja. En wat ik ook in de winkel zag liggen... was uh, hele uitbundige make-up, zoals de lipgloss... waar je bovenlip dan rood wordt en je onderlip blauw. Nou, dat vind ik een beetje too much. Wat jij? Ja, daar ben ik zelf ook niet helemaal van. Ik moet zeggen, uh, een mooie neon lipgloss of lipstick is prima. Mm -hmm. Maar ga vooral geen oogschaduw opdoen in de kleuren van Nederland. Nee, geen Nederlandse vlag op je mond, AUB. Of blauw of oranje in het gezicht, vermijden. Hey, en wie is volgens jou de best geklede Nederlandse voetbalvrouw? Ja, dan moet ik dat uh, wel zeggen met uitstek Winona de Jong. De vrouw van Nigel de Jong. Ze is echt prachtig, beeldschoon. En uh, ja, ik heb haar nog nooit betrapt op een slechte outfit. Okay. Want wat maakt dat zo mooi? haar outfit? Ja, ze heeft heel erg smaak. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat is niet echt te koop. Dus ja, zij kan het heel goed combineren. En wie was de slechts geklede vrouw dit jaar? De slechts geklede vrouw? Nou, is best moeilijk. Want ze zien er over het algemeen best wel allemaal erg goed uit. Uh, nou, als ik toch moet ik zeggen de minste... dan, ja, ik ben niet zo fan van uh, Jolanta's stijl. Waarom niet? Het is toch wat uh, minder chic dan die van Winona, nou, nou, heb ik het idee. <laughs> Heel uh, mooi verwoord, Rick. Ja, dankjewel, Rick, voor je tips. en Blijf nog even gezellig bij ons zitten. Straks horen we meer van onze mode-expert Rick Bransen. Maar dan met het mediaoverzicht. Ja, en vrouwen weten niet wat buitenspel is. Althans, dat wordt vaak gedacht. Maar is het echt zo dat wij vrouwen niet weten wat het is? Of is het een vooroordeel van de mannen? Onze Anne ging op onderzoek uit en stelde verschillende vrouwen de vraag... Wat is nou eigenlijk buitenspel? over um, op het moment dat uh, de aanval begint, of hoe zeg je dat? Uh, dat uh, dan mag de laatste man van... Oh, die kan ik echt niet uitleggen. <laughs> ik, kan, ik, kan, ik zie wel wanneer het buitenspel is, maar ik kan het niet uitleggen. Dat is ook erg, hè? Dan loopt er een voetballer uh, buiten de lijn van het veld. Ja, niet in het spel staan. Als je een partij hebt die gaat in de aanval, dan moet je zeg maar altijd een verdediger hebben die als laatste staat. Want als je zeg maar een aanvallende speler nog daarachter hebt, zodra je diegene dan aanspeelt, dan is het buiten spel. Dus je moet eigenlijk altijd gewoon een verdediger tussen het goal en de aanvallende partij zijn. Uh, dat kan ik uitleggen. Dat is als denk ik hoor. Ik denk dat ik het kan uitleggen. Dat is als de voorste aanvaller verder staat dan de laatste twee verdedigers. Ik weet heel erg goed dat buitenspel, is. Dus ik hockey namelijk zelf. En vroeger was in hockey de buitenspelregel uh, god ook. En sinds een jaar of tien of zo niet meer. Maar ik weet exact hoe het zit op het moment dat de bal gespeeld wordt. moet iedereen achter de laatste, of, uh, ja, achter de laatste linie staan. En als je daar buiten staat, dan uh, wordt er afgefloten door de scheidsrechter. Als uh, aanvallende partij... Um, als de, de spits daarvan, of in ieder geval de spelers die vooraan lopen, um, een bal aangespeeld krijgen terwijl ze voor de verdedigers zijn. Zeg maar aan de, aan de aanvallende kant. Als de bal van de aanvaller wordt gepaast en dan is de, een speler van het eigen team is dan voorbij de laatste verdediger. Inmiddels ben ik aangeschoven bij Kieran Kierkester, student psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Kieran, we hebben aan uh, verschillende vrouwen gevraagd of zij weten wat buitenspel is. En er zijn een hoop vrouwen die weten wat het is, maar ook een hoop vrouwen die niet weten wat het is. Of het niet echt goed kunnen uitleggen. Hoe zit het nu? Begrijpen vrouwen echt minder van buitenspel? Nou, ik denk dat, uh, dat vrouwen heel goed kunnen weten wat buitenspel is. Maar het hangt heel erg van af in wat voor interesse ze hebben. Want bijvoorbeeld vrouwen die hebben gewoon minder interesse in voetbal dan mannen. Dus uh, bijvoorbeeld wanneer vrouwen ja, iets wil uitleggen en ze weten het niet... dan heeft het niet te maken in hoeverre ze het wel of niet kunnen. Maar gewoon dat ze gewoon geen uh, interesse in hebben. Mm -hmm. um, maar stel bijvoorbeeld als een vrouw gaat vragen aan een man van... hé, hey, uh, wat is het, bij het spel nou eigenlijk? Uh, dan menen mannen heel vaak dat vrouwen het niet begrijpen. Maar ik ben van dat het gewoon een voordeel is. Want vrouwen zijn gewoon prima in staat om, om dat te leren. Mm -hmm. Zal ze gewoon genoeg motivatie hebben om dat uh, te Begrijpen. En hoe komt het dan dat die mannen denken dat wij vrouwen het niet begrijpen? Nou, ik denk eigenlijk dat als, als mensen voetbal niet leuk vinden... dat mannen zich extremer gaan afzetten tegen die mensen. Dus gaan ze heel erg het voordeel gebruiken van nou, vrouwen zijn dom. Dus uh, ze zijn ook te dom om te begrijpen wat buitenspel überhaupt is. Dus ik zie het meer als een soort van, ja... als een soort afzetting tegen de mensen die niet van voetbal uh, houden. En hoe komt het dan uh, dat mannen daar eigenlijk veel meer interesse in hebben dan vrouwen? Nou, um, ja, het, is, het heeft natuurlijk ook te maken met bepaalde culturele waarden. Mannen die vinden bijvoorbeeld competitie en beloning en uh, dingen zoals hiërarchie veel belangrijker dan vrouwen. En vrouwen richten zich vooral op collegialiteit en participatie en, en dat soort uh, dingen. Dus die interesse ligt gewoon heel anders dan, uh, dan met mannen of met vrouwen. Oké, okay, dus kort samengevat, hoewel mannen graag willen geloven dat uh, vrouwen buitenspel niet snappen, zijn de vrouwen dus minstens zo capabel om uh, buitenspel te kunnen snappen? Zeker weten. Oké, okay, nou dankjewel Kieran voor je duidelijke uitleg. Yes. <laughs> ja, zo hoor je maar weer. Vrouwen weten heus wel wat buitenspel is. Mm. Het kan ons alleen niet zoveel interesseren als de mannen. Maar mannen, dat betekent dus nog niet dat we het niet kunnen begrijpen. Zo hebben we dat uh, vooroordeel ook weer de wereld uitgeholpen. Ja, en de kleur oranje roept bij Nederlanders een gevoel van vaderlandsliefde op. Maar wat roept de kleur bij de tegenstanders op tijdens het voetbal? Is het juist een imponerende kleur... of zien de tegenstanders ons als softies in oranje outfits? Ja, wij vragen het ons af en daarom hebben we aan de telefoon... Daniel Lakens, kleurpsycholoog aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Daniel, goedenacht. Uh, goedenacht. Daniel, kunnen we de kleur oranje nou de schuld geven van ons verlies? <laughs> nou, dat zou een beetje oneerlijk zijn... Denk ik. Uh, maar uh, in principe zijn het de voetballers die toch uh, het meeste te bepalen hebben. Um, maar de vraag is natuurlijk of die kleur oranje nog uh, wat bijdraagt. Ja, heeft het een ja. invloed? Ja, nou, ik denk het wel. Ik kan me voorstellen dat uh, um, die voetballers op het veld, als ze al die supporters zien in dat, uh, tenue, uh, en dat oranje tenu en al die fantastische oranje kleding. Uh, dat ze dat uh, heel sterk associëren met uh, Nederland... en dat ze het gevoel krijgen dat ze echt uitkomen voor een land. En dat kan uh, alleen maar goed zijn. Want wat voor gevoel roept de kleur oranje precies op uh, bij mensen? Nou, bij uh, Nederlanders vooral natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, het is onze nationale kleur. Uh, ja, is het heel sterk geassocieerd met, uh, met het vaderland... en met nationalistische gevoelens. Dus mensen die zijn uh, trots op Nederland bijvoorbeeld. Um, en uh, ja, onderzoek laat dan zien dat... Uh, hoe trotser mensen zijn op Nederland, hoe leuker ze de kleur oranje ook vinden. Zelf, bijvoorbeeld. Als ik de kleur oranje zie op een pion langs de weg, dan denk ik niet gelijk aan Nederland. Nee, precies. Uh, dat is ook uh, waar. En dat maakt het soms ook lastig om dit soort kleuronderzoek te doen. Hè. Want uh, bepaalde kleuren kunnen heel veel betekenis hebben. De kleur rood die kan uh, zowel uh, denken, je doen denken aan uh, aantrekkelijke uh, seksuele partners, bijvoorbeeld. Maar het kan ook gevaar signaleren. Dus het hangt allemaal wel van de context af. Uh, maar toch zie je dat die associatie met Nederland uh, ja, vrij duidelijk aanwezig is. Ja, maar is oranje nou een imponerende kleur? Bijvoorbeeld uh, als we naar de tegenstanders kijken, denken ze dan, oeh, oranje kleur, dat roept ons bij ons op. Ja, nee, ik denk dat de tegenstanders helemaal niet zo'n sterke associatie erbij hebben. Zeg maar. Dus uh, die tegenstanders, die kan je er niet bang mee maken. Ik denk dat je echt vooral moet hebben dat de spelers zelf het gevoel krijgen van, hé, hey, dit is uh, het vaderland waarvoor ik hier sta. En uh, dat dat ze net iets extra motiveert. En is oranje een gunstige kleur ten opzichte van uh, andere kleuren in het, in het voetbal? Nou, uh, dat uh, uh, gaat in principe wel goed. Uh, wat, uh, wat een ander onderzoek laat zien is dat de, de slechtste kleur die je eigenlijk kan hebben zwart is. En uh, er zijn studies die laten zien dat zwarte teams of teams met zwarte outfits vaker bijvoorbeeld penalty's krijgen, Omdat ze als slechterik gezien worden. Um, dus uh, in principe uh, is dat niet zo positief. En nou, ja, dit jaar was het uh, outfit wel een beetje donker. Dus misschien mm -hmm. dat nou ja, dat, een dat verklaart tekenen. natuurlijk ook dat we tegen Portugal uh, hebben verloren, want toen uh, speelden al. we in het zwart. Precies, ja, daar heb je het al. Dus dat is uh, toch wel uh, iets waar de volgende keer misschien even wat beter over nagedacht moet worden. En wekt de kleur oranje dan al, uh, altijd alleen maar het nationalistische gevoel op? Of straalt de kleur ook nog andere signalen uit? Nou, in principe is het een vrij specifieke kleur. Uh, het wordt natuurlijk ook vaak als een soort waarschuwingskleur gebruikt. Dus uh, ja, dan zou je misschien denken dat dat ook werkt. Maar uh, nou, daar weten we eigenlijk nog niet zo heel veel over. Rood werkt vooral heel goed als een waarschuwingskleur. Um, en, uh, en, en wel echt als een teken van, hé, hey, kijk uit, er is iets aan de hand. Maar zo, oranje... hier is oranje. Ja, nou ja, misschien dat het een beetje werkt. Uh, maar uh, <laughs> nou, het is vooral toch echt... Uh, ja, dat we heel erg nationalistisch van worden. En tot slot, um, mij staat de kleur oranje totaal niet... en ik hoor dat meerdere mensen zeggen. Waar komt dat nou door? <laughs> nou, dan zou ik toch aanraden om uh, uh, een, een mooi tijdschrift over te slaan... <laughs> waar iemand... Uh, <laughs> Daar, wat over Want daar kan ik je helemaal niks over vertellen. En uh, die mensen die baseren wat ze daarover zeggen, vooral op hun persoonlijke mening, dat is hartstikke goed. Maar wetenschappelijk is daar echt helemaal niks over te zeggen. <tiedacht> nou, voor gelukkig uh, even geen oranje meer aan. Daniel Lakers, je hebt ons deze nacht weer een stukje wijzer gemaakt. Dankjewel en slaap lekker. <tiedacht> Oké, <Okay>, goed. Nou. <Dag. tiedacht> Het is in inmiddels uh, bijna half drie, dus dat betekent dat het weer tijd is voor... Het Nieuwsminuutje. Bij onze tafel is geschoven nieuwsredacteur Ward Kuipers. Dankjewel. De UEFA heeft de Duitse Voetbalbond opnieuw een boete opgelegd... voor het wangedrag van de Duitse supporters op het EK Voetbal. Dit keer krijgt Duitsland een boete van 25.000 euro... naar aanleiding van het wangedrag door supporters... tijdens de groepswedstrijden tegen Denemarken op 17 juni. De Duitsers kregen eerder al een boete van 10.000 euro... door wangedrag tijdens het openingsduel met Portugal. Of de Duitse voetballiefhebbers zich aanstaande donderdag... wel weten te gedragen, is nog even afwachten. Meer boete nieuws. Nicolas Benter gaat in beroep tegen de boete die hij kreeg van de UEFA... voor het tonen van zijn onderbroek. Benter kreeg een boete van 100.000 euro... omdat hij tijdens de EK-wedstrijd tegen Duitsland... zijn onderbroek had laten zien waarop reclame stond... voor het eerste gokbedrijf Power, Wat volgens de UEFA valt onder ambushreclame. Benter zelf ontkent dat, het, dat hij ambushreclame heeft willen maken... en zegt dat het kledingstuk zijn geluksonderbroek is. Hij zou hem speciaal voor het EK van een friet hebben gekregen. Duitsland is absoluut niet bang voor ons, sprak Andrea Pirlo vanavond tijdens een persconferentie van de Italianen. Nadat de Italianen in de kwartfinale van het EK voetbal in Polen en Oekraïne afrekenden met Engeland, heeft het zelfvertrouwen van de Azuri een flinke boost gekregen. Zo heeft Andrea Pirlo er alle vertrouwen in dat e Italië finale kan bereiken. Dankjewel Wart, we zien je over een uurtje weer met het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. Ja, ondanks de afgang van Nederland tijdens dit EK... blijken veel Nederlanders gelukkig nog over een gezonde dosis zelfspot te beschikken. Ja, grappen als Ronal Ronaldo haalt alles uit de kast behalve zichzelf. <laughs> of waarom is Van Persie zijn vrouw gestopt met de pil? Hij krijgt hem er toch niet in. <laughs> ja, de grappen die vlogen je om de oren. En op Twitter heerst de zelfspot dan ook meer dan de ont ontgrogeling. Zo twitterde Claudia de Breij. Als mannen net zoveel werk zouden maken van het voor- en naspel... als van de voor- en nabeschouwing, werd ik acuut hetero. <laughs> ja, en waar ik ook nog wel om kon lachen... is de parodie op het nummer van André Hazes, Wij houden van Oranje. marken was te sterk... Het Duitse land te machtig Portugal, het echte werk Het wordt geen achtentafel Nederlaag, oh nederlaag oh Nederland, We zijn Slechtsen het ook En het gebeurt weer niet. Goeie kans, Snijden Van de vaart, Europa, maar Kruid van Persie, hun te Voldoen niet aan ja, de aarzeling. Ja, Nederland. Oh, Nederland, we zijn. Geen kampioen, wij houden van Oranje. Hoe slecht ze het ook doen. Nederlaag, oh nederlaag. We zijn geen kampioen. Wij houden van Oranje. Hoe slecht. Ja, je hoort het nummer van André Faalhaas, Nederlaag O. Nederlaag. Je krijgt allerlei verwijten naar je hoofd geslingerd... en als het een beetje tegen zit kun je ook nog eens een klap verwachten... Het scheidsrechtersvak is dan ook voor de meeste vrouwen niet weggelegd. Toch gaat de Limburgse Vivian Peters een nieuwe uitdaging aan. Ze was al de enige vrouwelijke scheidsrechter in de hoofdklasse bij de mannen. Maar nu heeft zij vorige week ook nog eens groot nieuws gehad. Vivian Peters mag als vrouwelijke scheidsrechter gaan fluiten in de topklasse. Goedenacht Vivian. Goedenavond. hallo. Hoi. Viel je even van je stoel uh, toen je dat goede nieuws hoorde? Nou ja, gelukkig zat ik op een bank, maar uh, ik dacht van, oh, oh dat is gelukkig nieuws. Ik had het ook echt niet uh, verwacht, nee. Ja, Oké, okay, leuk. Want uh, wat brengt jou ertoe toe om uh, scheidsrechter te worden? Nou, um, ten eerste het voetbalspel. Ik vind het voetbalspel gewoon echt uh, superleuk. En um, ik vind het ook leuk om uh, ergens de leiding over te hebben. Dus uh, ik vind het wel leuk uh, om mensen te begeleiden of te leiden en dan alles naar een goed einde te brengen. En uh, ja, het spel is gewoon helemaal geweldig. En je ontmoet door het scheidsrechtersvak ook heel veel mensen. Uh, en ik heb het geluk dat ik ook internationaal mag fluiten. Dus je mag ook heel veel reizen. Mm -hmm. En dan moet je ook weer heel veel andere mensen in andere landen. Dus dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Maar wilde je niet eigenlijk gewoon voetbalster worden? Nou, uh, ik heb ooit een poging gedaan. Maar uh, dat zullen zullen wel zeggen dat ik geen uh, echte goede kwaliteit had. En... Uh, toen dacht ik van, oh, in mijn omgeving zijn heel veel mensen scheidsrechter. Ik zal eens aan hun gaan vragen hoe hun scheidsrechter bevalt. En natuurlijk had ik daar wel verhalen over gehoord. Ja. En uh, toen ben ik maar gaan fluiten. En dat beviel me eigenlijk heel erg goed. En ik weet zeker, als ik was uh, gaan voetballen en, uh, en blijven voetballen... dan was ik nooit uh, tot de toplas uh, gekomen. Nee, maar je wordt uitgefloten en de meest verschrikkelijke scheldwoorden krijg je naar je hoofd geslingerd. Wat maakt het dan toch leuk om zo'n wedstrijdje te fluiten? Ja, eh, qua publiek, eh, dat hoor ik meestal niet. En daar heb je verder als scheidsrechter toch eh, geen eh, invloed op... of hoe hun zich zullen gaan gedragen. Maar in het veld heb jij wel de controle over de spelers. En eh, als je goed in de wedstrijd zit, dan, eh, ja, dan hoor ik verder niet... wat al het publiek eh, aan het roepen is. En eh, als ik die wedstrijd tot een goed einde breng... dan heb ik daar verder gewoon eh, lak aan. Ja, maar het zijn natuurlijk niet alleen de supporters die dat doen. Het zijn ook de nee, spelers zelf. Als de zelf. speler in het veld zo zou reageren... dan kun je daar je eigen maatregelen voor nemen... En als het goed is, lossen ze zich gewoon zelf op. Dus je staat straks als vrouw tussen de mannen in de topklasse. Hoe gaan ja. de mannelijke spelers hiermee om, denk je? Nou, een aantal spelers zullen mij nog wel kennen van de hoofdklasse. Dus je hebt altijd spelers die van hoofdklasse naar, naar topklasse gaan. Dus die zullen minder raar opkijken. Maar als je spelers hebt die nog nooit een vrouwelijke scheidsrechter hebben gehad... Ja, die zullen wel eerst denk ik, even met een ogenknipper of een wenkbrauw optrekken... <tus> en denken, wat gaat ons vandaag gebeuren... Maar uh, als ze dan zien hoe ik fluit en dat de bal gewoon de grond is en dat de spelregels hetzelfde blijven, dan draait het er zo ook alweer bij. Maar trek je dan ook vaker dan je mannelijke collega's een kaart? Nee, de spelregels zijn gewoon hetzelfde. Dus als er uh, ergens geel voor moet worden gegeven waar, waar een man geel voor geeft, geeft de vrouw er ook geel voor. En andersom ook. En Vivian, dus dat wat... verandert verder niks. En wat is, uh, wat is nu jouw mooiste ervaring uh, in je carrière geweest? Nou, ik ben uh, ook assistent-scheidsrechter geweest. En uh, als uh, internationaal assistent-scheidsrechter uh, heb ik uh, twee hele leuke ervaringen. Mocht ik naar het uh, EK onder 19 uh, in IJsland, en naar het uh, WK 117 17 uh, in Nieuw-Zeeland. Wow. En uh, als uh, internationaal scheidsrechter is nou, uh, en als scheidsrechter, is nou gewoon echt mijn super ervaring dat ik uh, volgend jaar de topklassen in mag gaan. Ja, want en, wat en, maakt uh, dat nou zo extra leuk? Uh, nou ja, ik, ik stond in de hoofdklasse en topklasse is weer uh, een trapje hoger. En uh, ik ben wel wat dat betreft uh, ook wel heel... Uh, ja, ik heb wel mijn doelen en ik wil altijd nog iets hoger dan waar ik sta. Dus dit was wel een van mijn... Uh, ...uitdaging om tot klas te halen. En dat is me al nou gelukt, dus nu is mijn volgende uitdaging erin blijven staan. Ja, want stel dat er nou een vrouwelijke luisteraar is... ...en die denkt, het klinkt allemaal eigenlijk best wel leuk. Over wat voor kwaliteiten moet zij dan eigenlijk beschikken... ...om, het, uh, om scheidsrechter te worden? Ja, ten eerste moet je het voetbalspel leuk vinden. Uh, dat is de voornaamste kwaliteit. Uh, je moet het leuk vinden om leiding te geven. Dus je, je moet wel een mate van leiderschap bezitten en verder kunnen ontwikkelen, ontwikkelen. En je moet wel een beetje tegen, tegen stress kunnen. Ja, en tot slot, in uh, welke, welke volgende wedstrijd kunnen we jou uh, zien schitteren? Uh, nou, de, die wedstrijden zijn nog niet verdeeld. Dus dat uh, weet ik pas uh, ergens midden augustus. Want dan worden de, de bekerwedstrijden verdeeld en daarna pas de competitiewedstrijden. Nou, wij blijven je volgen, want ik vind het uh, heel bijzonder wat je doet. En ik wens je heel veel succes bij de eerste wedstrijd in de topklasse. Dank je wel, Peters. Oké, okay, dank je wel. Dag. Doei. Ja, en als ik zo, zoals ik al eerder zei, Woetsix zou nog voor je terugkomen met een speciaal nummer. En niet de nummer van zijn album, maar omdat we midden in het EK zitten... een eigen interpretatie op het Nederlandse volkslied. Jawel, dat hoort u goed. Het Nederlandse volkslied kan wel wat spice gebruiken. Ik ben benieuwd of een van deze volksliederen het gaat maken... als nieuw volkslied van Nederland. Woedstik, wat vind je zelf van het uh, Nederlandse nou, volkslied? Even, ik ga je verzekeren, dat wordt hem niet, hoor. Want, uh, <lacht> <Ja>. <lacht> ik uh, moet zeggen, uh, jij zei net midden in het EK, dat zitten we ook... maar ik ben hem tussen <lacht> alweer uit. Ik, uh, ben, ik ben eraan begonnen helaas, want ik had mezelf voorgenomen om eigenlijk het EK niet helemaal te volgen totdat, we uit, uh, totdat de poolwedstrijden uh, klaar waren. En dan vanaf daar. Ik ben eigenlijk best wel gewend tot Nederland er dan in staat. Dit was niet het geval. Ik heb helaas de eerste, de tweede en de derde wedstrijden allemaal uh, gekeken. Met veel pijn in mijn hart. Dus ik heb het uh, volkslied geschreven, maar dan in een mineure... Uh, goede versie. Ik, dus het is een, het, het is uiteraard gewoon het volkslied, maar dan uh, met, een, uh, met een dip. Want wat mist het volgens jou? Het volkslied? Mm -hmm. Niks. <laughs> Jij kon geen betere versie maken. Ja, het mist nog uh, hoeveel completen heeft het? Wel het? Verkopen, 185, hè? 17 completten of zo. En <laughs> de missen nog completten? Ja, uh, nee, volgens mij uh, mist er niks. Volgens mij, als jij 17 coupletten hebt in één liedje, dan ben je heel goed bezig. <laughs> nou, ik ben heel erg benieuwd nu uh, wat je ervan hebt gemaakt. <laughs> uh, nou, ja. dank je wel. En uh, ik uh, hoor het graag. Ja, ja, je gaat het horen hoor. Succes. Deze hey. is voor jullie. Hier komt uh, Woodstick met zijn eigen Wilhelmus. Woedstick met wow. tijger Wilhelmus. Woedstick, dank jullie wel voor de komst naar de studio. Heel dank, jullie bedankt. <laughs> het is bijna half drie en dat betekent dat het tijd is om terug te keren bij onze mode-expert Rick Bransen. Ook deze week werden we weer overspoeld met magazines die schreven over het EK. En Rick heeft de opvallendste stukken uit de tijdschriften voor u opgespoord. Rick. Ja, we beginnen met de Gratia. De Gratia uh, had een groot interview met Olje Gulsen, die mm. natuurlijk de strijd aanging met uh, spijks en spijken, zoals Koijen zei... over het EK-jurkje. Uh, uh, dit jurkje kon je op meerdere vers verschillende manieren dragen. Dus dat maakte hem heel erg uniek. En ja. in het interview zei ze onder andere dat het toch wel een beetje de het... ...item was van dit EK. Want dat jurkje was ook te verkrijgen bij de Albert Heijn? Het, het jurkje was in samenwerking met de Albert Heijn inderdaad, ja, klopt. Oké, okay, dus het was een beetje in concurrentie met uh, het Bavaria jurkje. Ja, klopt, inderdaad. Maar wat maakte zo'n jurkje nou zo bijzonder? Nou, je kon hem op zoveel verschillende manieren dragen... ...en dat maakte hem best wel uniek tegenover het Spijkers en Spijkers jurkje. Ja, wat ik me altijd afvraag is, hij is voor iedereen, dus er is geen maat. Dat klopt. past toch niet bij iedereen, denk ik dan? Uh, ik zou niet weten of die bij iedereen past. Maar ik denk bij de meeste mensen wel. En zeker ook als je hem op een bepaalde manier uh, hem omsloeg... dan zal die, denk ik, in de meeste mate wel passen. Nou, bijzonder. En uh, wat heb je nog meer voor ons? Uh, nou, ook schreef Grazia onlangs de top 7 van mooiste voetbalvrouwen... waarop Maxime Ashley de Wit met 17 op nummer 1 kwam. Wie is dat? Sorry, de vrouw van? Ja, het schijnt de vriendin te zijn van Gregory van der Wiel. Hmm. En Jolante Sneijder met 14 op nummer 2 En Sylvie van der Vaart op nummer 3. Nou, en wat is uh, jouw uh, top drie, Rick? Mijn top drie, ja, ik, zoals ik al eerder zei, Winona op één en dan Sylvie op twee. En dan ja, zou ik toch voor uh, die Ashley de Wit kiezen. Want als jij valt drie. eigenlijk op mannen, Rick. Ik val eigenlijk op mannen, maar als ik dan toch zou moeten kiezen, dan uh, staat Winona op stiptop nummer één. Maar eigenlijk hm. moeten we dan vragen naar de mooiste voetbalman bij jou. Mooiste voetbalman, ja, dan zou ik ook wel gaan voor Gregory van der Wiel, hoor. Stiekem. Ja? Want hoe, hoe sta je er eigenlijk tegenover dat uh, homo's niet uh, worden geaccepteerd uh, in, uh, in het voetbal? Ik denk dat dat nog wel een latere toekomst komt. Het is langzaam aan de weg gaan timmeren. Het is iets wat niet, uh, denk ik, ontkenbaar is. Maar er heerst eigenlijk een beetje een taboe op. Uh, ik denk dat het in Nederland op zich nog wel het minst van allemaal is. Dus ik uh, ben zeker voor uh, de komst van de mode-expert bij het EK. En heb je al een uh, homoseksueel in het Nederlands elftal gevonden? Nog niet, maar uh, misschien kunnen jullie een voor mij vinden. De gayradar is nog niet afgegaan. Nog niet. Wat helaas. heb je nog meer? Uh, Vrouwen Online deelt een artikel over een Frans onderzoek naar de mix van seks en voetbal. Het schijnt dat het kijken naar sport, in, het, in dit geval natuurlijk voetbal, ook zorgt voor een beter seksleven. Hm. 70% van de koppels die aan het betreffende onderzoek deelnamen, bleek na afloop van de voetbalwedstrijd betere seks te hebben. Ook opmerkelijk vind Heel ik. Heel opmerkelijk is dit, Rick. En ook de, fraude, de vrouwelijke leden van victoriamilaan.nl, de dating site voor mensen die op zoek zijn naar een affaire naast hun relatie, hebben Rafael van der Vaart aangewezen als de Nederlandse elftalspeler met wie ze het liefst vreemd zou willen gaan. Hmm, heb jij die ook op je favoriete lijstje, Anne? Nee, ik, ik doe daar niet aan, uh, Cecile. <laughs> Daar gaan we door. En Zup schreeft onlangs uh, hoe je het EK kunt overleven met de volgende tips. Nou, die heb ik volgens mij zeker nodig. Handig om te weten als je vrienden zag worden van een verloren wedstrijd. Zoals nummer 1, de kroeg in. Dronkenschap is de beste manier om te vergeten, zeggen ze. Uh, een dagje sauna. Geen oude mannen, maar nog wat vrouwen die met hetzelfde, die met hetzelfde ontwijkende gedrag kampen. De kabel eruit trekken. Een goed boek doet wonderen, maar voor de rigoureuze werk... Kan je natuurlijk ook de rekening niet betalen voor je abonnement? Rick, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte van het uh, laatste mediaoverzicht. Dankjewel, Rick, uh, voor jouw komst. Dankjewel. Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, het seksverbod van Bert van Marwijk. De spelers van Oranje mochten tijdens het EK hun vrouwen niet meenemen naar hun hotelkamer. De bondscoach wilde niet dat zijn spelers seks zouden hebben voor de wedstrijd. Ja, maar erg positief heeft dit verbod niet uitgepakt. Dus was dit nou wel zo'n verstandig besluit? Aan de telefoon hebben wij euroloog en seksuoloog Mels van Driel. Schrijver van het boek Sport en Seks. Mels, goedendag. Goedendag. Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, kun je nou beter wel of geen seks hebben voor de wedstrijd? Dat hangt er vanaf van welke sport je het over hebt. Kijk, als je stel, voetbal alleen hebt, dan is het misschien beter om het uh, volgens sommige voetballers wel te doen. Je slaapt er goed van, Louis Vigaal vindt dat ook. Uh, je, je raakt ontspannen. Er zijn bekende voetballers als Romario en Ronaldo. Die waren daar een hele uh, grote voorstander van. En zijn er dan wel sporten waar je waar, uh, seks positief uitpakt voor de wedstrijd? Nou je hebt, ja, bijvoorbeeld uh, noem eens wat uh, boogschieten of uh, alle schietsporten. Hè? Dus alle sporten waar mensen al beta-blokkers voor gebruiken om de hartslag rustig te krijgen, om ontspannen te raken. Er zijn bekende verhalen van, uh, uh, uit, het, uh, uit, het, uh, uit de racesport van uh, coureurs die zeg maar, vlak voor de race... Uh, zich oraal laten bevredigen. Een nog eens James een voorbeeld? Hunt. James Hunt was een hele bekende. Die had heel veel. Uh, die ging uh, zich vlak voor de wedstrijd. liet hij zich uh, pijpen. Oké, okay, dat is opvallend. Wat ik nou, nog meer opvallend. Uh, opvallend uh, want het, nou, ik vind het wel opvallend <laughs> dat uh, iemand dat doet. <laughs> nou, waarom? Maar uh, vorige week las ik ook iets opvallends. Namelijk ja. dat een avondje voetbal kijken hetzelfde gevoel geeft. als een avondje seks. Is dit een fabeltje? Nou, voor mannen misschien, hè. Kijk, weet je, voor mannen is het natuurlijk uh, is het wel een beetje vergelijkbaar met seks. Je hebt een beetje voorpret en voorspel en dan uh, verschillende fases. En dan uiteindelijk uh, mondt dat uit in een climax uh, met uh, vervolgens uh, het naspel in de vorm van een nabeschouwing. Maar mannen, ja. Uh, ja, daar zijn we allemaal altijd heel gelukkig mee. Een beetje ouwe hoeren over het voetballen. Huh? Dat, ja, dat uh, snap ik. En we zijn benieuwd, eh, waarom nou eigenlijk een, een boek over sport en seks? Weet je, dat heeft een beetje te maken met mijn werk. Ik, ik, ik heb al veel. Ik uh, ben lange urologie en dan zie je veel letsels van de vlagsorganen. En uh, op basis daarvan ben ik dat boek begonnen. Uiteindelijk uh, kom je terecht bij van alles en nog wat. Als het gaat om sport en seks hebt, over cultuur, homoseksualiteit, over. Misbruik natuurlijk of trouwen met je trainer, ja of nee, relatie aangaan en wat voor ellende dat al dan niet geeft. En wat is ervoor. nou echt het uh, verband tussen sport en seks? Kunt u dat dus, omschrijven? Weet je, er zijn honderd en duizend uh, verbanden. Uh, het, het zijn alle twee uh, activiteiten waar, uh, waar je als het goed is uh, moe van wordt en <lacht> waar je uh, ontspannen van raakt. En nou, in dat kader zijn er duizend en een dwarsverbanden. Het gaat ook nog wel eens mis op het moment uh, dat, je, dat, dat de sport topsport was. Dan krijgt het wat pornografische, wat porno-elementen. Dan komt er geld aan te pas en dan, dan gaat het nog wel eens mis. En uh, ja, in tegenstelling tot bij de amateursporters. Ja, u heeft uw, sport ook, uh, u heeft uw boek ook Sport en Seks genoemd. Is ja. dit een bewuste volgorde? Gaat sport voor u voor seks? Uh, nou, in deze dagen gaat voetbal wel voor de seks, als je daarop doelt. Het is natuurlijk voor mannen sowieso... Uh, voor vrouwen is het vervelend. Kijk, als vrouwen vragen aan hun mannen van... Wat uh, kies je voor? Vakantie of seks? Dan zeggen ze uh, zonder uh, dralen van uh, voor de seks natuurlijk. Maar als je nu zou vragen van voetbal of seks... Dan moeten mannen daar wel over nadenken. En Dat is voor vrouwen al heel vervelend. En als, en als u zou moeten kiezen, voetbal of seks? Deze dagen, voetbal hoor. Oké, okay, nou dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. maar. Uh, <laughs> nou, maar wij gaan toch liever voor de seks. <laughs> oh, ja. Mels van Driel, dankjewel en uh, slaap lekker. Dankjewel. <laughs> Dag. Slaap lekker, doei. Mijn moeder stuurde mij tijdens Nederland-Duitsland een smsje. Goed nieuws, zit met de nieuwe bondscoach op de bank. Mijn vader geeft namelijk altijd tijdens de wedstrijden advies aan Bert van Melwijk. Niet alleen vaders uh, die doen dit, maar alle mannen denken dat ze beter zijn dan Bert. Nou goed, misschien moeten wij Bert uh, maar een beetje advies geven, Cecile. Dit is de voicemail van Bert van Marwijk. Spreek je berichten naar de piep en breng zo snel mogelijk terug. Laat na de toon uw bericht achter. Hi Bert, je spreekt met Cecile en Anne van Radio 1 Wakker Nederland. Neem nou gewoon eens op. We weten dat jij er bent, dus we moeten even een hartig woordje met je spreken. Want we zijn in tijden niet zo teleurgesteld. Zeg Bert, mogen we jou Lambertus noemen? Ja Bert, wat dacht je nou? Lekker vroeg op vakantie dit jaar. Beetje lamlendig doen. Lambertus, weet je eigenlijk wel wat het verschil is tussen oranje op het EK 2012... en een tandenstoker? Nee hè, dat weet je niet. Nou, een tandenstoken heeft tenminste wel punten. Ja, de inbreng van Raphaël van der Vaart in de rust tegen Duitsland was te laat. Nederland staat al twee jaar stil. Onbegrijpelijke beslissingen van Van Marwijk. Bert heeft gefaald. Ja, de kranten staan er vol van, maar zal ik je eens wat zeggen? Lambertus, je moet je er helemaal niets van aantrekken. Want het enige waar jij echt in bent gevallen is de mannen van Oranje niet te laten slapen met hun vrouw. Verschrikkelijk. Dat had je toch niet kunnen maken? Want ontspanning en concentratie gaan zo ga je niet samen... Maar die gespannen mannen, nee, daar heb je wat aan. Dan krijg je van dat houterige voetbal. Laat die mannen even lekker ontspannen... in de liefdebedrijf met hun prachtige voetbalvrouwen. Want ze hebben ze toch niet voor niks? Neem een voorbeeld aan de Portugezen. Zij speelden, excuse me, dansten over het voetbalveld met Suavemente. Niet alleen een mooi voetbal om naar te kijken... nee, ze wonnen de wedstrijd ook nog eens. Bert... La stuur ze meteen gewoon even op een cursus salsa dansen. Lekker een beetje die heupjes wiegen, ontspannen en losmaken. Begrepen? Dus een beetje meer tranquillo en een beetje meer passion. En als je nu toch op vakantie bent, ga dan lekker naar een tropisch eiland... waar ze jouw heupjes ook los kunnen krijgen. Cocktail in de hand en vooral niet inzitten over het verlies van Nederland... Want ach ja, binnenkort wordt er toch een nieuwe bondscoach aangesteld. Overigens willen we je wel feliciteren met je Nobelprijs voor de geneeskunde. Gewoon 16 miljoen mensen in één klap van de oranje koorts afgeholpen. Goed gedaan. Oh, zo, dat lucht even op. U naar Carrie Ray Jepsen met Call Me Maybe. Ja, we zitten inmiddels bijna aan het eind van ons eerste uur. Dat betekent dat we gaan luisteren naar onze Bastiaan. U kent hem misschien als uh, presentator van het programma... nog steeds wakker van Omroep WNL. Maar Bastiaan Nachtegaal kan meer dan presenteren. Deze week schreef hij speciaal voor ons programma een column. Ja, daar zit ik dan. Veranderlijk gebied, een voetbalprogramma speciaal voor vrouwen. En ik heb daar op twee manieren helemaal niets te zoeken... Want zoals u misschien al doorhebt, ben ik om te beginnen geen vrouw... maar erger nog, ik heb niets, maar dan ook helemaal niets, met voetbal. Ik kan daar allerlei goede, slechte en pseudo-grappige redenen voor bedenken. Zelfs in de Bijbel staat... gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... en bij mijn weten staat er geen speciale clausule bij over Johan Cruijff. Maar al die redenen zeggen me niet zoveel. Zelfs dat van de Bijbel niet. Ik ben dan ook atheist. Voetbal interesseert me gewoon niet. En toch voel ik het een klein beetje. Bij EK's en WK's ben ik best bereid om opgewonden te raken van voetbal. Niet zo opgewonden dat ik een oranje shirt aantrek. maar net opgewonden genoeg om daadwerkelijk een hele wedstrijd uit te zitten. En dat zegt wat voor een voetbalapaat als ik. Want er is best wel wat om die bij te zuchten. Journalisten, volwassen mannen bijvoorbeeld. staan dagenlang voor de deur van een voetbalstadion om de training te filmen. En door het smalle raampje zie je zo nu en dan een arm of een dij voorbij wuiven. Zoals vinden ze eigenlijk ook wel dat er niks te zien is. Maar ja, je moet toch wat, hè? De sportequivalent van de deur van het CDA, maar dan nog irrelevanter. Of op de dag van de wedstrijd. McDonald's heeft wat kinderen geregeld om voor de wedstrijd voetballers te escorteren. Zo noemen ze dat. Het komt erop neer dat de voetballers, miljonair van beroep... met wat tegenzin een paar kinderen achter zich aantrekken het veld op... als kleine stinkende handtasjes... En ondertussen staan op de tribunes fans te zingen dat hun team kampioen wordt. Alle fans van alle landen doen dat. En bijna alle fans moeten daar jaar op jaar op terugkomen. Ah, oh, genant. Maar zoals ik al zei, zelfs ik vind het leuk om in deze weken te kijken naar een voetbalwedstrijd. Het is namelijk gewoon een goede smoes om met je vrienden in de kroeg te hangen. En misschien is dat wel wat mannen bindt in voetbal. Het leidt tot bier en bitterballen. Zo is het al snel leuk. En dat we dan nu op al onze kampioensliedjes moeten terugkomen. Tja, dat is pijnlijk. Wanneer begint de Tour eigenlijk? U hoorde een column van Bastiaan Nachtegaal. Ja, en het eerste uur van vrouwenfluiten af zit er alweer op. Zometeen zijn we weer bij u terug met... Voetbalmoeders, masterflirt Tijn van Eerwijk... en we vallen in slaap met voetbalhunk Bram Nuitink. We gaan er nu heel even tussenuit voor het NOS Journaal. Straks voor nog meer vrouwen en voetbal zijn we bij u terug. Vrouwen sluiten af.